Michel Koenen met het NOS-journaal. De zoon van de Iraanse shah, de vroegere machthebber van het land... roept vanuit de VS demonstranten op om vooral dit weekend te blijven protesteren. Gisteravond gingen opnieuw mensen de straat op om te protesteren... tegen het streng islamitische regime. De protesten begonnen in eerste instantie tegen het leven in Iran... dat steeds duurder wordt. In Wassenaar is deze week een jongen van 12 mishandeld door een man. De jongen had een sneeuwbal naar hem gegooid, meldt op West... De jongen was dinsdagochtend met vrienden op weg naar school toen ze sneeuwballen naar elkaar gooiden. Toen een volwassen man werd geraakt zou hij de tiener hebben achtervolgd en in elkaar hebben geslagen hem in een fietstunnel. De jongen raakte gewond maar maakt het naar omstandigheden goed. De politie in Wassenaar zegt dat er nog niemand is opgepakt en doet onderzoek. In de provincie Groningen gaan de bussen rond deze tijd weer rijden. Busvervoerder Qbus zegt dat de wegcondities inmiddels veilig genoeg zijn om weer te rijden. In Friesland rijden sinds één uur weer bussen en ook in Drenthe wordt gereden. Reizigers moeten wel rekening houden met verstoringen in de dienstregeling. En op het spoor zijn er in het noorden nog altijd problemen. Op meerdere trajecten rijden geen of veel minder treinen. En alle wedstrijden in de eredivisie gaan vandaag door. Dat heeft voetbalbond KNVB bekendgemaakt. Het was in eerste instantie onduidelijk of er duels konden worden gespeeld vanwege het winterse weer. Maar om half vijf wordt er gewoon afgetrapt bij AZ tegen Volendam. In de avond staan er nog drie wedstrijden in de eredivisie op de planning. Het weer nog. is op de meeste plaatsen droog met veel wolken en tussendoor ook ruimte voor de zon. Temperaturen liggen net onder het vriespunt. Vannacht opklaringen en dan gaat het flink afkoelen. Het wordt min 5 tot lokaal min 12 graden. Morgen overdag blijft het licht vriezen en ook morgen dan gaat het weer licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het of je hem of H-I-M.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 Be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white, base, show, legend You're Lebanese, you're Orient Whether life's disabilities Left you outcast, one leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born no this way. No matter gay, straight, or bi, transgender, life I'm on the right track Baby, I was born to survive No matter black, white, or base, should I owe oh, Wat mooie Ruud Kloek van de Reisbrigade Bloemendaal. Al 40 jaar de voorzitter. En dat hebben wij gevierd het uh, afgelopen uur. Benno met uh, onder meer de burgemeester uh, van Bloemendaal. Die een mooie boeket of een mooie bloemstukken uh, had voor, uh, voor Ruud. Ja, nou, uiteraard nog een ander cadeau erbij. Wat was dat eigenlijk? ja? Dat, dat, zat, ja. dat zat ik bij eigenlijk om ja. te vragen. Ja, dus. Zat er heel veel papiergeld in ja, ja, ja. of uh, wat anders? Misschien. Een horloge? Uh, huh? horloge. Oh, dat... Langweg, ja. een doosje was dat? Een, uh, ja, een Rolex. <laughs> Je weet ja, het ja, maar nooit. Ja. Ja. Nee, dat ja, <laughs> was niet. In ieder geval... Uh, ja, een mooie, mooie uitzending. Nou, je hoort het al, hè? Ja, het is, uh, ja. We, we hebben al een fijn gitaarspel op de achtergrond. Live muziek in de studio. Daar zijn uh, Rob en ik helemaal gek op. En dat is uh, van uh, Monique Trochtrop... Uh, die uh, gaat meedoen aan Jam Sessie Zandvoort. En naar de volgende plaat gaan we met haar eens even babbelen. Waarom ze dat eigenlijk doet... Dus, uh, Zeker. Nou, ik ben heel benieuwd. Je hoort ja. al een beetje wat uh, op de achtergrond. Dus dadelijk gaan we meer horen van uh, Monique... die de volgende gast is uh, in deze speciale editie van Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, blijf lekker luisteren. Tot aan vijf uur. Benno en ik zelf, we zijn er weer met uh, dit programma bij ZFM. When I wake up in the morning, love.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 Zandvoortse Radio, Bill Widders met een uh, Lovely Day. En dat is het uh, zeker, want uh, we hebben een heel gezellig uh, programma met... Uh, ja, er is er al heel veel uh, gasten hier uh, in de studio. En uh, twee uur ook weer, want uh, Monique is uh, inmiddels uh, aangeschoven, Benno. Ja, Monique, uh, drogt um, Monique, welkom in de show. Um, je woont hier in Zandvoort. Klopt, ja. ja, ja. Hoe lang ongeveer? Uh, inmiddels al 5, 26 jaar. Ja. En ja. volgens mij ben je oud-collega van Rob, want uh, jij, uh, jij hebt toch ook in de Mickey's uh, gewerkt? Uh, nee. Oh, nee. Was, als, als, als uh, dj of djzjockey of zo? Nee, die was... nee, nee, nee, nee. het was, was de Bierburg uh, waar oh, ik uh, onder okay, okay. onderbiedig gedraaid heb. Ja. Maar Monique, jij hebt in de Mickey's gewerkt? Uh... Ja, maar er stonden alleen mijn dames achter de bar. Oh ja, oké. Okay, nou, bij, bij en Trace, Tom en Trace, ja. Tom en Trace, ja. ja. ja. Trace oké. Okay. Ja. Monique, we gaan het vandaag hebben over de jam sessie Zandvoort. Uh, jij hebt je opgegeven. Ja. En uh, waarom eigenlijk? Um, eigenlijk, uh, ik, ben, ik ben nog best wel een beginner noem ik mezelf. Uh, en ik ga nu steeds naar de Zaanstreek toe. Omdat ik daar ook uh, diverse workshops heb gevolgd bij uh, Ruben Hoeken. Uh, de zoon van Rob Hoeken. De zoon van Rob Hoeken, klopt. Hele goede gitarist. Met, ja. uh, Ruben dan uh, Rob was natuurlijk de pianist. Ja. Um, die was ontzettend snel, hè, die Rob Hoekig. Met, uh... Ja, klopt. Ja, ja, kon heel snel spelen, de beste man. Maar hij is overleden, begreep ik van je? Ja, een handtijdje hoor. Ja, ja. Ja. Ik heb hem gelukkig wel één keer mogen zien. Maar hij speelde ook regelmatig in Zandvoort, begreep ik. Ja, ja, ja, Volgens mij woonde hij in Heemsteden. Okay. Ja. Maar, maar goed, ik ga nu wat, steeds wat, naar de Zaanstreek toe. Ja. En uh, ook daar zijn veel jam-sessies en zo. Hmm. En, uh, en toen uh, uh, was ik bij de visio. En dan zat een meneer die zat op de fiets... En we raakten zo aan de praat. Hij zegt, nou, ik heb wat voor je. Er komt de jam-sessie Zandvoort. Georganiseerd door die en die. Lennon van leuk. Haak en Wim Beekhuis. Ja. Ja. En, en wat speel je zelf? Ik speel uh, gitaar. Um, ja, een elektrische? Een elektrische, klopt. Maar is het een bas of een slaggitaar? Slag nee, het is een uh, gewone elektrische gitaar. Oh, gewoon. Basgitaar <laughs> heb ik ook. Uh, ja, ja. Dat kan ook. <laughs> uh, Basgitaar heb ik ook, uh, ja. Daar ben ik ook wel mee bezig. Ja. En ik heb ook wel een beetje zangles gehad. Maar, maar waarom gitaar en geen piano? Ja, Ma maar. Makkelijker. <laughs> nou, ik kwam er eigenlijk ingerold via Peter van den Boogaard. Die komt ook uit Zandvoort. En die, uh, die zei dat een keertje. van Ga, een keer, ga je mee naar, uh, naar de workshops bij Ruben? Ja. En ik wilde eigenlijk altijd bas spelen. En toen dacht ik, nou, waarom niet? Gaan we gitaar spelen? Ja. Gewoon, gewoon gitaar. En hoe lang is dat geleden? Uh, dit is nu 2,5 jaar geleden, denk ik. En bevalt het? Ja, ik vind het onwijs leuk. Ja? ja, ja. Ik ben niet de beste, dat zeg ik ja. echt. Mijn man die zegt heel vaak van... Uh, nou, ik krijg geen andere hobby oh. nemen. Ja. <laughs> maar je, je hebt plezier en je hebt heel veel lol. En, en, ja. het, en een hele leuke groep mensen. En uh, ik hoop dat hier ook eigenlijk... Uh, te gaan vinden, ja, ja. toch wel een stukje dichterbij. Ja, ja dat, dat lijkt me een stuk eenvoudiger ja. voor je. Dan ja. kan je het op je, bij wijze van spreken op het fietsje af. Klopt. en um, ja, Wat verwacht je eigenlijk van de jam sessie um, Ik vind het nog een beetje lastig, omdat het heel anders is dan een normale jam sessie, waar mensen gewoon naar binnen komen en iemand zegt, zullen we dit spelen? En dan zoek je er mensen bij. Of uh, dat mensen gewoon een beetje beginnen met spelen en dan zien ze wel waar het uitkomt. Ja. En nu komen er echt... Uh, ja, meerdere gitaristen, meerdere zangers... en uh, er vanaf van vooraf aan... al een aantal nummers doorgegeven... waar je op kan oefenen. Ja, dat, uh, dat lijkt me wel zo duidelijk. Dat is wel makkelijk, ja. ja, ja. En uh, dan, dan zullen er natuurlijk... gevorderden bij zitten en beginners. En... Uh, ja, bij de beginners daar, daar leer je dan natuurlijk weer een stuk van. Ja, je, je beschouwt jezelf als een beginner. Ja. Um, kijk je daar dan tegenop naar die, naar die gevorderden van, van OJ? Nee. Nee, helemaal niet eigenlijk. Want dat hebben we nu ook. En dan gaan we ook wel eens, uh, Ik speel nog niet zo veel, vaak mee met jam-sessies. Maar we hebben bijvoorbeeld wel groepen. En dan komen ik bij iemand thuis, bij een vriendin van me... En dan gaan we ook met z'n allen wel eens oefenen. Oh, okay. En er zitten soms hele goeie tussen en die leren ons dan weer wat. Is ook een jam-sessie. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja klopt. Ja, ja. Ja. Gewoon samen muziek maken. Ja. En wat, wat brengt het jou, dus samen muziek maken? Ja, gezelligheid. En, uh, ja, en een stukje leren van elkaar. Uh, ik hoop dat ik ooit nog wel eens wat beter word. Ja. Goed, wat ik zei bij die workshops, wat ik hiervoor al zei... Uh, heb je ook een aantal optredens met, uh, met de workshop. Ja. En dat is echt onwijs leuk. En ik hoop ook uh, in de jam sessie bij Zandvoort... dan ga je natuurlijk met veel meer mensen samenspelen. En uh, samenspelen is best wel lastig. Ja. Want je moet echt naar elkaar luisteren... en een beetje op, op elkaar inspelen natuurlijk. En dan luister je ook goed van... nou, die zit daar, of je moet nu beginnen... Of, uh, en dat is nog best moeilijk om, om te luisteren. Uh, ja. Over oh, zit ik nu. Uh... Ja, ja, ja. ja precies. En, en, en, mogen we even een stukje horen? Wat, uh, want oh. jij bent natuurlijk meegenomen. zonder is een zonde om uh, een, <laughs> een, de gitaar onbenut te laten, toch? Uh, ja, dat is waar. Ik ben nog niet wat? iemand die één nummer of zo... Ja, ik kan wel meespelen met Maar Monique, schicken. wat speel je het liefste? Wat, welke genre past bij jou? Uh, wel een beetje rock. Uh, oh ja? ja? Nou, ja. rock maar in het <laughs> weg. Ja, we horen het wel <laughs> bij jou, toch? Allá, ja, het is... Uh, het is uh, ja, Bowie, uh, Stones... Uh, laatst moesten we van ACDC wat spelen. oh uh, ja, dat, dat is wel heel stevig. Hè? Uh, ja, valt ook ja, nog mee. Ja. Even kijken hoor. Om <laughs> het Ja. Is, uh, hoeveel jaar is hij ook weer overleden? Is het al 17 of zo? Nee. 10? Weet jij het, Rob, dat was uh, Bowie. Een jaar of zo? Ja, een jaartje of drie, denk ik, toch? Nee, veel langer. Ja, langer. Tien jaar alweer? Tien jaar, ja. Oh, de tijd vliegt ook uh, voorbij. Niet ja, normaal. Ja, ja. Maar wat, wat heb jij met Bowie? Was natuurlijk uh, wel een ontzettend goede artiest. Uh, ja, geweldig. Uh, Mag ja, vroeger wel naar concerten geweest. Oh ja? ja? en als meisje echt ontzettend verliefd op. Oh ja? <laughs> ik vond het een geweldige, ja, mooie stem. Ja, ja, ja. ja. Maar hij was heel divers in zijn muziek natuurlijk ook, ja. hè? Ja, dat, En dat heb je al die jaren ook gevolgd? Um, ja, wel wat. Uh, gisteren was toevallig nog een hele mooie documentaire. En uh, ja, ik volg wel meer. Ja. Het is niet alleen Bowie natuurlijk. Nee, Jim 6 in Schandvoort... dat gaat over even uit mijn hoofd. Uh, iets minder dan twee weken gaat het van start. Kijk je er naar uit? Ja. ja, ik ben heel benieuwd. Uh, ja. burgemeester komt ook wel uh, ja, oh, meespelen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ik, ik weet alles ja. natuurlijk. Maar ja. uh, jij mag het vertellen. Uh, want... Uh, ja, gastspelers zijn natuurlijk altijd... Uh, ook iets wat je zelf ook zegt. Hè, om van te leren. Dat is, uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, wat, wat hoop je... Er zijn nu drie nummers aangeleverd. Is, Klopt. Past dat een beetje bij je, de, de drie nummers? De uh, Beatles wel. Uh, something. Um, je hebt voor... twee weken geleden nog gedraaid... hier in deze uitzending. Ja. En, uh, en twee andere nummers... ja, kon ik ook zelf ook niet zo goed thuisbrengen. Maar... Ja, Miley Cyrus wel weer een apart nummer. Dat, uh, dat ken ik eigenlijk niet zo goed. En... Um, o, o, nou, uh, uh, ja... Don Henley, uh, Boys of Summer. Oké. Okay. Maar daar zitten we wel een beetje mee van. Nou, wie doet wat? En, uh, dus dat, dat vind ik nog wel lastig te leren. Ik ben gisteren met uh, of gisteren met Wim uh, hebben we wat geprobeerd samen. Maar ja. Goed, dan zitten we uh, ja. En wil dat lukken? Dat wilde toen nog niet zo lukken. Nee. Mm. Maar goed, daar is die jam sessie ook weer voor. Ja. Uh, je, we zien dan wel. Ik heb zoiets. We zien het wel. Die speelt dit, waarschijnlijk die speelt dat. Je leert weer van elkaar. Misschien gaan we zelf wel verschillende groepen vormen omdat er, als er twintig man komen, ja, om nou met twaalf uh, gitaristen te staan. Ja, precies. Dat is best wel lastig. Ja, ja. ja. Dus dat... Uh... Ja, het is natuurlijk altijd het is een heel nieuw initiatief in Zandvoort. En uh, het is altijd afwachten van hoe het uh, zich verder ontwikkelt. Dat ja. Is, uh, en het moeten we ook niet te krampachtig over doen. Kan ook niet in één keer goed, denk ik dan. Maar dat hoeft ook allemaal niet. We hebben een jaar de tijd, hè? Want uh, uiteindelijk, einde van het jaar, sta jij natuurlijk op het podium in, in de nieuwe Theater van de Krocht. Ja, uh. dat heb ik begrepen, ja. Ja, ja leuk. Ja. Nou, ja. misschien mag je wel uh, uh, met deze gitaar uh, uh, het nummer spelen. Dat uh, wordt natuurlijk een aanvullend programma, denk ik. Daar gaan we wel van uit, ja. Ik, ik weet er nog niet veel van. Ik weet de precieze ja. datum ook nog niet. Maar nou, het staat, vast. Geval, uh, het staat al vast. Ja, ja, ja. precies. Ja, heel leuk. Zin in. En uh, ja, weer uh, gezellig. Ja. En, uh, Met welk ook... nummer zou je mee uh, willen spelen? Want dan zet ik hem gewoon op ze dadelijk. Telefoon, uh, op je hoofd en uh, dan kan je mee uh, spelen. Okay. <laughs> uh... Of overval ik je daarmee? Ja, een beetje. Een beetje. Ja, ik, kan, ik kan wel een stukje meespelen. Ja, met, uh, met welk nummer dan? Uh, doe dan maar Heroes van David Bowie. Heroes. Dan ga ik hem even opzoeken. Ja. Draai we een andere plaat. En dan uh, zo dadelijk uh, ga je even meezingen met uh, Heroes. Nou, zingen doe ik dan niet yeah. Of meespelen. Mee <laughs> ja, ongelooflijk. deze zingen en gitaarspelen is weer een ander. Dat is ja, ja. moeilijk. Robbie Williams hebben we nu. Mr. Bow Jingles.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 Mr. Bo calling Mr. Bo Mr. Bo come back. Ja, mooie single, hè? deze van uh, Robbie Williams en Mr. Bo jingles. We gaan het hebben over, uh, nou ja, hebben het over de jam-sessies Zandvoorts, uh, dadelijk weer. Maar eerst, uh, Monique, ben je er klaar voor? Want ik heb uh, de single van uh, David Bowie al klaar staan, hoor. Dus, uh, Even ja? je, kop je koptelefoon opzetten, want anders uh, hoor je niks. Oh, dan hoor ik niks. Dus nee, nee, nee. nee. nee. Lezen? Ja. Ja. Hoor je mij? Ja, zeker. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dan gaan we. Komt ie aan hoor. Ja, het is heel moeilijk om zo te spelen hoor. Dus uh, even voor de luisteraars, uh, Benno. Ja, ja, dat was echt uh, even improviseren, hè, dit. Ja, uh, zeker. Zeg maar. Marja, dat... maar dat uh, ging je heel goed af. dus ik dus, uh, stop maar, ja. Ja, ja we nee, maar ja, de plaat was al 2,5 minuten uh, bezig. Ik ben ook een klein stukje. Nee, helemaal goed, toch? Dus uh, daar ging het om dat we even een uh, sfeer-impressie kregen van uh, de jam-sessie Zandvoort. Gewoon lekker met z'n allen lekker spelen. Zo daar gaat dat. het om. Yes. De muziek is verbinden. Nou, dat zijn weer mooie tot. wijze woorden. Ja. Zeg Monique, even de feitjes op een rij. James is de Zandvoort. Even uit mijn hoofd. Het vrijdag 22, 23 januari. Ja, elke vierde vrijdag van de maand. Ja, nou kijk, dat is inderdaad ja. mooi duidelijk. Elke vierde vrijdag van de maand. Um, waar is het? Uh, het is mijn pluspunt. En dan is de inloop uh, rond half acht. Ja. Het begint in principe van acht tot tien. Ja. Uh, je kan meedoen. Uh, het kost geloof ik wel 2,50. Ja. Uh, er kunnen ook mensen alleen komen kijken als ze het leuk vinden. En vanaf 10 uur is er dan ook nog gelegenheid om een drankje te doen aan de bar. Ja, van tien tot twaalf zelfs. Ja, ja. Dus, oh, tot twaalf uur is de bar open. <laughs> dat zag ik staan. En er is ja, ja. een hele mooie website, zag ik, uh, ja. van Lena. Ja. Uh, www.jamsessiesandvoort.nl en dan komt dus blijkbaar ook iedere keer... of twee keer per jaar een gast. Ja. Nou, zoals deze keer dan... De, de burgemeester. De burgemeester. Ah. Ja, ja. Oké, okay, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Veel succes. Graag gedaan. En uh, we gaan elkaar tegenkomen bij James en Susan Zandvoort. Ja, leuk. Dankjewel. Okay. Goed zo, dag. Doeg. Doe je ook mee, ja, Benno, dan? Nee, voor de radio. Oh, voor de radio. Ik denk al. Ja, van, uh, wat ga je doen? Ja, de bas. De, de bas <laughs> <boss> met Benno <laughs> Vergen. ja. ja. Ja, leuk. Nee, uh, leuk dat je er was. En uh, veel plezier inderdaad uh, met uh, de jam-sessies hier in Zandvoort. Dankjewel. je We gaan uh, weer een lekkere plaat draaien. En straks gaan we het weer over een ander onderwerp hebben. Elfstedentocht en dergelijke. Houd daarvoor de radio aan op ZFM. Met nu, Abba Kadabra. I heat Dus zaterdagmiddag bij Setter uh, vanuit Sanford. Jordyn, uh, uh, Steve Miller bent en Ebbek uh, beno. Benho. Ja. Abba Debra. Even heel wat anders. Ja, zeker. Heel, heel wat anders. Uh, nou, gaan we schaatsen? <laughs> ja, we gaan schaatsen. Oh. Nou, wie weet, we gaan het uh, in ieder geval hebben over de dag van de 11 stedentocht. En dat is een uh, officiële inhaakdag, 15 januari om helemaal precies. Een themadag in Nederland. En die wordt natuurlijk in Friesland wordt dat gewoon gevierd. Die hebben, die, Vriezen, die hebben daar een heel programma van... in het uh, friesscheepvaartmuseumnl slash elfsteden, toch? Kan je dat allemaal uh, terugvinden. Maar uh, wij hier in de, bij de Zandvoortse Radio... hebben onze eigen radiocollega Hans van Klink... die uh, zelfs... Uh, nou Hans, uh, uh, ik ga niet alles verklappen, want uh, daarvoor ben je in de studio... maar jij bent drie keer aan de start verschenen. Ja, nou dan zeg je het precies goed. Ja, ik ben drie, keer, drie keer aan de start verschenen. En ik heb er één uitgereden, maar dat ga ik allemaal straks vertellen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar als jullie denken dat je een schaatswonder in de studio hebt zitten, dan kom je bedrogen uit. Oh, maar, maar ik weer heb er wel mooi, ver, wel mooi verhalen. Een ja, paar ja. mooie verhalen over. Nou, en daarvoor zit je hier voor de mooie verhalen. Zeker onze eigen ja. Evert van Bentham, zullen we maar ja, zeggen. Ja, ja, ja, nou dan kom ik zo meteen ook nog wel even en, terug. Uh, want uh, Evert van Bentham en ik hebben een overeenkomst. We hebben nou. al op dezelfde dag gereden. Ja. En ik kwam om ongeveer 11 uur aan, en hij om ongeveer 12 uur. Ja. Ja. Hij in de ochtend en ik in de... avond ja, ja. maar... Zag je me denken, hè? Ik, huh? en, uh, wanneer was dat? 85 of 86? Dat, dat was in 86. 86. Ja. 86. Okay. Maar dat er, je, je maakt nu een grapje. Zat is, is er echt zoveel tijdverschil tussen? Hij het hem in iets minder dan 8 uur, geloof ik. Ja, en hij begon heel vroeg in de ochtend. Maar, uh, oh, na, jij en, naar de koffie. En, uh, nou, ik heb er iets meer dan... Uh, toen die keer heb ik er iets meer dan... 14 uur over gedaan, geloof ik. Zo. Ja, de klok is mijn vijand. Ja, ja. Maar, uh, ja, want je moet natuurlijk voor een bepaalde tijd binnen zijn. Ja, voor middernacht. En ik was tien over elf in de avond uh, binnen. Zo, nou, mooi op tijd. Maar nu hebben we het al meteen over 1986. En ja, ja, ja, moest je nog een beetje klunen ook? Of, uh... Ja, dat was de, uh, in 1985 veel meer aan de orde, maar in 1986 ook wel, ja. ja. Maar laten we even teruggaan. Wat ja. heb jij met schaatsen? Nou ja, dat is meteen al heel leuk. Ik, ik ben van 1958 en ik heb hele goede levendige herinneringen... nog wel aan de strenge winter van 1963. Ik zie mij met mijn moeder en mijn broertje wel op de Oude Rijn lopen. Uh, maar geen actieve herinneringen aan de toch van toen. Dat werd hmm. ook, ik weet niet eens... De hel van 1963. De hel van 63 met rijn die paping werd denk ik niet eens live uitgezonden. Maar dat weet ik niet meer. Wat wij daarvan kennen is allemaal van veel later pas. Ja, Vooruit aan de Rijn, waar ik toen uh, opgroeide... samen met mijn broer Ed... ben ik wel wat vaker gaan schaatsen. gingen we ook toertochtjes doen. Uh, op de fiets naar Nieuwkoop of naar Roedewaarsveen... en daar als schaatsen en dan weer op de fiets naar huis. Maar niet heel groots en niet heel fanatiek hoor. Maar we vonden het wel een hele leuke hobby om te doen... Hmm. Maar geen haar op ons hoofd die er ooit aan gedacht had iets met een Elstede-tocht te gaan doen. Tot ineens die bekendmaking in 1985. Dat zou dan de eerste Elstedentocht na 22 jaar zijn. En daar was een open inschrijving op. Mm. De, de, de vereniging was een beetje weggezakt. Men was er niet meer mee bezig. Ze waren leden kwijt. En er kwam ineens een Elstedentocht aan. En dan was er een open inschrijving voor. Op drie plekken in Nederland kon dat. Waaronder het uh, VVV-kantoor in Amsterdam. Ja. Dus twee dagen voor de feitelijke Elfstedentocht... heb ik een hele dag in de rij gestaan. Jezus, uh, uh, toen al zo populair dus. Ja, toen ineens wilde iedereen daaraan meedoen. En ik heb uh, aan het eind van de dag werk toegelaten... en kon ik mijn broer en mijzelf inschrijven. En ik weet het uh, uh, lidmaatschap of startnummer nog wat wij toen kregen. 17.310 en 17.311. <lacht> de laatste Wel, nummers die vergeven werden. Ja. Ja. En er oh. zat er één dag tussen om naar... Uh, te reizen en naar een uh, gastgezin te gaan en Jeetje. de dag daarna werd de rit uh, de tocht verreden. Ja, ja. 1985 was een mooie belevenis. Het dus was niet zo'n groot succes. Althans, oh, ja, in die zin. Wij uh, starten in een hele late startgroep. Om ongeveer 10 uur gingen we het ijs op en we startten al in een laagje water. Het begon enorm te dooien. Oh ja, oh, oké. Okay. Dat is niet en, zo uh, lekker beginnen. Nee, doen. en wij zijn uh, volhouders, maar geen. Uh, ...stijlvolle, snelle schaatsers. Dus uh, om ongeveer drie uur kwamen wij in bolsvaart aan... ...en dat is halverwege, 100 kilometer. En daar werd gezegd van ja, je mag verder... Uh, ...maar Harlingen, dat is een uh, kilometer of twintig verderop... ...gaat over een driekwartier, een uur dicht. En dan oh. mag er niemand meer door. Dus dat was de aanleiding om van het ijs af te stappen. Want... En een Jenevertje te pakken. Uh, ja, wat uh, is toch Jeneverstad? Ja, Berenburger, pas oh, Berenburger uh, ook. Oh. <laughs> bij het festijn. Ja. Dus Ze zeiden oh. tegen je: het kennet. Het kennet, ja. Het <Of>, kennet <laughs> niet. Dus uh, nee, dat, dat, ons Waterloo was Want We moesten eraf omdat het uh, te hard dooide doen. Hmm. Maar ik was meteen gegrepen door het virus. En, uh, nu iets heel opmerkelijks: een ja. leuke anekdote. Ja. De andere dag heb ik een handgeschreven brief naar de vereniging gestuurd van ik wil graag lid worden. En mijn toen van vriendin uh, noemde ik er ook bij, wij willen graag samen lid worden. En blijkbaar een hele ijverige secretaresse ofzo, die stuurde een weekje later uh, uh, bericht terug dat wij toe waren gelaten als lid van de vereniging. Ik was daarmee meteen rijdend lid, zoals dat was. Okay. Maar door die enorme drukte van 1985 en die populariteit van de Elfstedentocht... ging het bestuur daarna pas vergaderen, een maandje later. En zei, ja, we moeten een ledenstop in gaan voeren, want het wordt veel te gek. Dus ze hebben toen een ledenstop op 19.000 gezet. Maar toen zaten wij er al bij. Ja. Dus ik had mijn lidmaatschapsbewijs. Voor het leven? Voor het leven. En uh, mijn broer is ook lid geworden, maar geen rijdend lid, zoals dat heet. Dus tot op de dag van vandaag, als er een elstede komt... moet hij loten om te kijken of hij oh, mee ja. mag rijden. Dat komt straks in 1997 nog even terug. Maar ik ben gegarandeerd van een uh, rijdend lidmaatschap. Mag Perfect. je dat ook uh, overdragen aan iemand anders? Uh, nee, dat mocht al nooit. En dat mag absoluut nog steeds niet. Uh, uh, als we over 1986 hebben, dan gingen we daar iets anders mee om. O oh, dus, <lacht> oh, ja, wat is dat voorzichtig? Ja, <lacht> Want wat was het dan in 1986? Uh, nou ja, mijn, uh, we wisten natuurlijk niet van tevoren... dat er meteen een jaar later alweer een Nederlandse zou komen. Dus het was verrassend. Mijn broer was als dierenarts inmiddels naar Zambia vertrokken om daar te gaan werken. Hm. Uh, maar toen die tocht in aantocht was, dacht ik, ja, ik wil weer meedoen. En ik had ook een lidmaatschap voor mijn toenmalige vriendin. Maar die had nog nooit schaatsen van dichtbij gezien. zo was van de <laughs> vorm, <lacht> lid geworden. <lacht> <lacht> maar... Maar ik had ook een goede vriend, André. Misschien luistert hij er wel mee. En uh, toen zei André, dan wil ik wel meerijden op haar lidmaatschap. En toen kon dat dus nog, want het werd allemaal niet digitaal gecontroleerd. Oh ja, ja, ja, ja. Dus André en ik togen naar Leeuwarden toe in 1986. Uh, kleinigheid. André had een week of vier voor de tocht in 1986 zijn middenvoetsbeentje gebroken. Oh, dat is niet handig. Dat is niet handig. Hij dacht, ik ga het toch maar proberen. We zijn samen gestart, ongeveer een uur eerder dan het jaar daarvoor. Toen om tien uur, nu ongeveer om negen uur. Na een kilometer of twintig samen te hebben we gaan schaatsen. André, alles leuk en aardig, maar nu ga ik voor mezelf. Ik wens je veel succes en ik ga er door. Toen ben ik verder gaan schaatsen. Hij is uiteindelijk nog tot Stavoren gekomen met zijn gebroken voet. 96, 63 kilometer. Is dat, hoe, hoe ver is dat in, de, in verhouding van de elf steden? Is dat de, de, de stad 6 of 7 of 8? Het, het, het is stad 5. Stad, het is op de 63 of 66 kilometer wel heel leuk. Want je hebt dus uh, het laatste stuk van Franeker naar Leeuwarden. Er zit alleen Dokkum er nog maar tussen. Dus van Franeker is op 129 en wel op 200. En er zit alleen Dokkum nog maar tussen. Maar in het begin ja, volgen die steden zich wat sneller ja, op. Ja, want even voor alle duidelijkheid. Hoe lang is die Elle-steden toch? Hoeveel kilometer eigenlijk? 200 op de kop af. Oh ja? ja. Precies 200? Ja. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, dat, en dat is al zo lang die bestaat. Is dat zo? In, in het verleden is die een paar keer tegen de klok in gereden. Oh. En op een gegeven moment hebben ze besloten we gaan met de klok mee. Maar het zijn steeds dezelfde Elle-steden geweest. En, uh, hmm. Nou, wat leuk. Uh, ik stel voor om even een kort plaatje te... Uh, dan kunnen we even bij komen van uh, deze fantastische verhalen. Goed, plan, Benno. En dadelijk meer verhalen over de Elfstedentocht. Met Hans van Klink, vanmiddag gezellig de gast. Hier in de studio aan de Tolweg 10A. Deze plaat kwam ik Van de week tegen. Ik denk, ik moet hem gewoon eens draaien voor jullie. Fiction Factory is op hier, de radio. Ja, Hello is closer now today? Het is in mij. Als we het hebben over de Elfstedentocht toch van uh, 1986. Volgens mij was deze plaat al eerder uitgebracht. Uh, volgens mij ergens in 1983 of zo. Fanta. Fiction Factory and yeah. feels like heaven. Zeg, Hans, dus volgens mij wil je nog even de groeten doen aan een, een uh, luisteraar in uh, Berlijn. Ja, wij zijn een uh, internationaal uh, zender. Hè? We hebben ja, een, uh, een luisteraar in what? Berlijn die meeluistert en meekijkt op de webcam. Hebben Dat kan webcam. allemaal, hè? Nee, Zfm-live.nl. We hebben en dus een, een, een, een nieuwe vriend van de radio uh, bij. Want we hebben natuurlijk ook onze vriend in België. En die uh, ook uh, altijd luistert. Dus nu een vriend in Berlijn. Dat is, uh, daar doen we het allemaal voor. Um, Meneer van Klink, uh, het is winter, dus we hebben het over schaatsen, de Elfstedentocht. In 85 uh, moest je, kwam je niet verder dan uh, Bolzwart, want je had trek in een uh, Berenburger. Uh, uh, dat was trouwens ook een drankje, werd in die tijd veel gebruikt. Hè? Die, uh... die Berenburger, je had dat ja, ja. mooie kruikjes van, met ja. een Elfstedelijk etiketje ja. oh, op. Uh, die heb ik nog wat thuis staan. Ja. Oh, yeah, yeah, yeah. Hm. Well, sterk, Leeg. sterk spul was dat trouwens. Ja, ja. <laughs> En uh, sorry, uh, 86. daar zijn we gebleven. Toen ging je weer van start. Ja, dezelfde Evert ging weer van start. En ik ging ook van Evert, start. En, oh ja, van Bintum, Evert, ja. En Want Evert van Bentum heeft dus in 1985 gewonnen. En ging ja. gingen in 1986 weer van start. Ja. Samen met nog 17.000 anderen. Uh, onder andere met Willem van Buren. Maar hij moest op tijd thuis zijn voor zijn vrouw. Dus hij ja, heel uit, heer, had haast... Ja. Had haast. Maar uh, wat ik net zei, Willem van Buren was er ook bij. Was, uh, zo was het. Koning, het... Willem-Alexander, ja, ja, onderschuil naar Willem ja, ja. van Buren. Heb je hem nog gezien trouwens? Ik heb hem niet gezien, Onder, maar Willem. als ik zijn schema bekijk en dat van mij... hij is iets eerder gestart, ook iets eerder aangekomen... we hebben het er ongeveer even lang over zijn gedaan. Zijn schema bekijk, hoe kan je dat nou zien? Nou, dat werd toen op het uh, journaal wel uitgezonden... Oh, he, oh, ja. waar, hoe laat hij gestart was oh, okay. en hoe laat hij aankwam. Ja, toen was TV er wel bij, he, ja, toen was het motor op het eind. Ja, en, in 85 ook en in 86 was, ja, was dat ja. nog meer geprofessionaliseerd. Dat ja. Prachtig. Ik kan me dat nog wel herinneren. Ja, Ik zat lekker warm op de bank met een. Uh, nou, warm fase. was het toen zeker niet. Waar 1985 uitblonk in de dooi tijdens de tour. Ja. Uh, 1986 was dat duidelijk anders. Het fluctueerde heel erg. We startten toen bij ongeveer min 10. Zo. Gedurende de tocht ging de temperatuur omhoog naar min 1, min 2. Maar toen het licht wegviel, zaten nu tot 4. En dan ga je net beginnen aan dat stuk van Harlingen... richting Franeker. een heel lang eind. Vrij smalle wateren, stikdonker. En toen zakte de temperatuur naar min 14, min 15. Mensen die mij kennen, die uh, gaan nu zeggen... oh, heb je hem weer. Maar ik zeg altijd, kou in zijn beleving. <laughs> uh, ik heb het nooit koud. Dat is niet, zeg hey? ik niet om te bluffen, maar... Ik, ik, dat, je stelt je daar een beetje op in of zo. En je moet natuurlijk dus wel goed gekleed zijn. Want je gaat ja. een hele dag... Hij maar ja, faasen. je beweegt ook, hè. Dat scheelt. Ja, maar je ziet dat zo'n Evert... Dat is echt een sportman, die beweegt 7, mm. 8 uur lang op en top zo'n gimpak aan. Oh ja. Ik had gewoon een muts op en een winterjas aan, en een spijkerbroek en dan een majo onder. En ja, je, moet, je moet gewoon jezelf wel goed beschermen. Ja. Maar ik vond het heel erg goed te doen. Okay. En uh, ja dat was dus de 86. En uh, je moet je voorstellen, er waren er nog geen uh, mobiele telefoons. Nee. Uh, je hebt wel een begeleidingsteam uh, bij, je. tenminste uh, vriend André, zijn toenmalige vrouw, mijn toenmalige vriendin. Je moet ook even kijken, van ja, hoe hou je nou contact met elkaar? Ook als je afstapt en zo. Dus ik herinner me nog dat mijn moeder... was een soort contactadres in Alphen der Rijn. Hè? Een telefoonkwartje in de telefooncel van... Oh, hij ja. nu daar en daar. Ja, leuk. En zo... Uh, nee, laat ik het zo zeggen. Ik startte een uur eerder dan het jaar daarvoor. Mm. In 1985 om 10 uur. 1960 om ongeveer 9 uur. Maar ik was twee uur eerder in Bolstad. En toen dacht ik, toen wist ik... nu ga ik het halen. Ja. Als er niks geks gebeurt. Ik was niet moe. Ik dacht, ik ga gewoon zo door. Ik dacht, dubbele tijd. Ik heb er nu zo'n over gedaan. Ik ga zo laten aankomen. Dat laatste klopte niet helemaal. Want er was toch wat noordoostenwind. Slecht ijs. Maar we gingen wel lekker door. Mm. Eindeloos gewoon maar doorgaan. En, uh, en zo ging het ook. En in Veraneker heb ik even contact gehad. Toen was inmiddels vriend André er weer bij. Die was in Stavoren opgepikt. En er is nog een leuke foto gemaakt... Uh, uh, aan de oever in uh, Vraneker, waarbij ik uh, de handschoenen van André overneem... want die van mij waren nat geworden. En die foto die heb ik ingestuurd. Het origineel heb ik niet meer. Maar die heb ik ingestuurd, want er is een Elfstede monument gemaakt. De brug bij Gietjerk. Ja. En uh, alle foto's van deelnemers aan Elfstedentochten die gefinisht zijn... die zijn in die brug verwerkt. En al die foto's afzonderlijk, beelden weer een heel andere... Grote afbeelding uit van oh, een ja, ja. Heel mooi ding om, om te zien. Maar goed, dat was een paar jaar later. In Vraneker heb ik dus nog even contact gehad met uh, mijn vrienden. En toen ben ik doorgegaan. en uh, ja, Zoals ik al zei, om tien over elf uh, gefinished in Leeuwarden. En ik zie mij nog zitten uh, met, met een bus terug naar de Frieslandhal in Leeuwarden. Een enorme... Berg lege bekertjes en papier en afval. In een bijna lege hal, zo'n beetje half twaalf, uh, tegen middernacht zat ik in eentje op mijn stoel. Met in mijn linkerhand een blikje bier en in de andere hand een sigaret. <laughs> <laughs> zo van nou, <laughs> het, is het is gedaan. Had je een enorm gevoel van euforie over je, hè? Dat, je dat je het gehaald? Hè? Ja, dat is, valt niet te ontkennen. Dat is heel bijzonder om te beleven. Ja, ja. ja dat is... Uh, je weet van tevoren niet of het gaat lukken. Ik had een minder goede ervaring het jaar daarvoor. Ja. Dus, uh, ik kan een leuke anekdote vertellen van een griend, vriend. Hij heet Gerard. Die heeft ook toen de toch succesvol gereden. Ik kende hem toen nog niet. Ik heb hem pas later leren kennen. En die zat al een jaar of tien in een hele vervelende relatie. waarin hij niet wist hoe hij daar nou uit moest. En toen, die het gered, toen hij het 11 had gereden. voelde hij zich zo heldhaftig. dat hij de andere dag thuis een scheiding heeft aangevraagd. Dus ja, zo uh, uh, uh, so, so kan het gaan. Uh, oh, kom. Gerard in bijlen, misschien luister je ook ja, wel mee. Ja, ja. oh, er een vriend in bijlen erbij. Ja. Dat, dat, dat gaat goed vandaag. Dus, uh, maar, altijd, het ja, doet wel wat met je. We je lopen dat, te, uh, we tegen het nieuws aan. Je hebt een, daarna ben je nog één keer van start gegaan. En uh, even in het kort. Wat, uh, waarom... Uh, ja, vertel het zelf. Ja, uh, 1997. Oh ja, dat was de die, laatste. Dus 11, 11 jaar... Uh, oh, de laatste gehouden. Oh, de laatste, parol. Ja. Want er gaat een gegarandeerd nog een komen. Hè? Ja. Oh, oh. Wat, ja, dat, dat, dat, wat weet jij wat wij niet weten? Ja, het, het, nou ja, hij is lid het, het, van de club. Dus, kijk, uh, het, het klimaat verandert. Ja. Maar dat er nog winters zullen zijn met best wel flinke kou. Ja. Dat, dat staat vast. Okay. En als je goed kijkt naar al die vorige Elfstedentochten... dan zie je vaak dat er een koude periode is geweest. In december, begin januari. En als er een tweede vorstperiode komt... dan gaat het ineens heel snel. Ah, dat is in 85, 86 en 97 zo geweest. Ja. Dus ik heb hier een datum staan. 19 februari 2026. Zet die alvast even in je agenda. Nee, dit is pure bluf natuurlijk. Hè. Ja, ja. Wensdenken. Wensdenken. Dat ja. gaat heus nog wel een keer gebeuren, daar vertrouw ik in. Nou, dus zit dat in je agenda? Nou, dat zou iets... maar uitkomen in februari. Okay. We krijgen dus nog een hele koude tijd, volgens meneer Van Klink. En dan, uh, we gaan het hopen. We gaan het hopen. 1997, ja, ja, kan ik heel kort over zijn. Uh, ik had twee jaar daarvoor een hernia opgelopen. Nou, degene die dat was beleefd hebben, weet hoe pijnlijk dat is pijn, en hè? hoe beperkend dat is. Ja. Ik ben het gewoon gaan proberen. Uh, ik heb er geen spijt van dat ik het gedaan heb. Maar het was weer Bolswat, weer halverwege. En eigenlijk bij bolzwart is het een soort keerpunt. Dan ga je ineens naar het noordoosten toe. En het was een harde noordoostenwind, tegenwind dus. En nou, hij stond helemaal recht op het ijs. Zo. En toen dacht ik, ja, twee slagen vooruit, drie achteruit. Dat gaat me niet lukken. Nee. Dus toen moest ik gewoon opgeven. Dus ik wilde het even rechtzetten ja. bij de. Eerst volgende elf steden toch? Ja, D wat voor schaats had je onder eigenlijk? Friese doorlopers? <laughs> Over doorlopers gesproken? Nee, nee, ik had gewoon een lage noren, zeg maar. Ja. Lage noren. We hebben ja. nog één haal, verhaal van je te goed. De doorlopers. Ja, toen Evert van Bentham voor de tweede keer won... En dat was nu 12 uh, ongeveer binnen. Hè? Toen mm. kreeg een uh, productieteam de opdracht hier meteen een hit-single voor te maken. En mijn pianoleraar was een van diegenen die, uh, die daarbij hoorden. Ze dus zijn ze smiddags de studio ingedoken. En ze noemden zich De Doorlopers. En de andere dag, de dag nadat Evert van Bende voor de tweede keer gewonnen had. lag de single in alle radiostations. De Doorlopers met Evert, je bent hem. Je bent hem. Nou, ik ben heel benieuwd. Komt hij aan? Tot We gaan hem die... draaien. Ja. Nou ja, twee platen, maar eentje is niet. De doorlopers. Ever, jij bent de winnaar Kool. Klinen, scheuren, bruggen, jij kon alles aan. Evert, hoe is het mogelijk, waar haal je het vandaan? Evert, jij bent de winnaar van de kool. Evert, jij bent hem, je loopt niet uit de vorm. Evert, jij bent het, je speelt het weer klaar. Evert, van heden, de winnaar van het jaar. En dan die demarage op die winderige vaar. Jij pakte vele meters, had ze bij hun staart. Voor de komst naar de studio. Weten ja, we u weer alles je. over de Elsteden, toch? Wanneer zei je dat hij weer gaat komen? 19 februari, toch? Ja, maar de wens is de vader van de gedachte. Ja, maar ik ja, zet hem op de, nou, ja. 19 februari. Ik zet hem in mijn agenda. Ik ook. Ik zet een groot kruis <laughs> in door de agenda. Door. agenda. En gaan we stiekem proberen mee te doen, Berno. Ja, en dan maken wij een radio-uitzending... terwijl jij met een zender op je rug gaat Dat lijkt me Ik goed plan. Ik ben zeker van plan mee te gaan doen als die komt. Met, met een zware accu achterop. Oh, wat <laughs> erg. Nou, dankjewel. En uh, ja, we hebben ook een luisteraar in Berlijn. Nou, blijven we eventjes uh, bij onze oostenburen... maar we gaan uh, 290 kilometer... iets meer naar het uh, noordoosten toe... Uh, of noordwesten toe... en dan komen we in Hamburg uit... Ja. ja, lekker. Lekker. En uh, heeft, Frank Boeij heeft daar ooit een plaat over oh, gemaakt. Ja. Winter in Hamburg. Tot aan 4 uh, uur.